De Libische regering gaat een eind maken aan alle milities... die niet onder het gezag van de overheid vallen. Dat heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. In Benghazi kwamen vrijdag elf mensen om het leven... bij uit de hand gelopen betogingen tegen het geweld van de milities. De betogers vielen het hoofdkwartier aan van de militie... die betrokken zou zijn bij de moordaanslag op de Amerikaanse ambassadeur.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 De oud-topman van het IMF, Stroos Kaan wordt niet vervolgd... wegens groepsverkrachting, dat meldt de Franse krant Le Figaro. Het Openbaar Ministerie onderzocht of Stroos Kaan betrokken was... bij de verkrachting van een Belgisch escortmeisje... maar het meisje zou haar verklaring hebben ingetrokken. De Pakistanse regering heeft zich gedistantieerd van de beloning die een minister heeft uitgeloofd. Minister Bilour wil 100.000 Amerikaanse dollar betalen aan degene die de maker van de anti-islamfilm Innocence of Muslims vermoordt. Premier Ashraf, Ashraf heeft de BBC laten weten dat het niet is uitgesloten dat er actie wordt ondernomen tegen de minister. Het weer, sluierbewolking, maar ook zon. Vanmiddag neemt de bewolking toe. Het wordt zo'n 16 graden. Vanavond en vannacht gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal. Goedemorgen, dit is het journaal van Ronald Friesenveen. Afgelopen week ben ik gestopt met roken. Na een hevige verslaving van meer dan zeven jaar... word ik nu fris en fruitig wakker. Inmiddels heb ik al zes dagen geen sigaret meer aangeraakt. Zonder therapie of medicijnen is het mij gelukt... om deze slechte gewoonte te overwinnen. Of ik dit resultaat ook ga behouden, is nog maar de vraag... Het begin is er en ik ben ontzettend trots op mezelf. Dit was het journaal van Ronald Frieseveen. Klaar voor de start. Af. Dit is Radio 1. BNN. Start. Het is drie minuten over zes. Je luistert naar Start hier in de Vroege Morgen op 23 september 2012. En mocht je denken, wie is die nasaal sprekende man? Dat is Luc, maar dan met een flinke en fikse verkoudheid. Excuus daarvoor, ik kan er ook niet zoveel aan doen. Ik ga ervan uit dat het volgende week minder zal zijn. Oh, het had zo mooi kunnen zijn hè, voor Vitesse. Zo graag wil het met al haar geld voor in ieder geval één dagje koploper zijn van de eredivisie. Maar pech voor de Arnhemmers dat Remco pas pasveer de keeper van Heracles Almelo net vandaag een wereldpot speelde. Zometeen gaan we erover praten met Ferdinand. En het wkw rennen in Valkenburg kreeg vandaag een prachtig slot met Marianne Vos die de solo en als eerste over de streep kwam. Met onze drie kleur in de hand sloot Marianne het seizoen op de Kouwberg af... als Olympisch kampioen en ook nog eens een keertje als wereldkampioen. Nou, voetbal vindt ze voor jongens en hockey begon haar de keel uit te hangen. Marcella van BNN University wilde iets nieuws proberen... en daarom stapte ze in de trein naar Nijmegen... om daarbij bij Lacrosse Vereniging de Keizerstad Cannibals langs te gaan. Want Lacrosse, nou, dat kennen we eigenlijk helemaal niet zo goed in Nederland. We'll beat you! You beat you! And now we're gonna eat you! Go, go, go! Lacrosse komt van oorsprong bij de uh, Amerikaanse Indianen vandaan. En die gebruikten een vorm van lacrosse eigenlijk om hun uh, krijgers te trainen als voorbereiding op de oorlog. En toen is er een, uh, een Franse kolonist geweest en die heeft gezegd van... hé, hey, daar gaan we een leuke sport van maken waarbij er iets minder doden vielen. En vandaar is het gaan ontwikkelen. Lacrosse in Nederland? Ik vraag me af hoeveel mensen het kennen. Op dit moment heeft Nederland ongeveer 25 teams. Het zijn overwegend uh, studentensportverenigingen. Maar ook de zogenaamde burgerverenigingen, die uh, beginnen langzaam wel uh, op gang te komen. Ja, want ik ken het dan vooral uit de, de, de Amerikaanse high school series en zo. Dan heb je altijd of je hebt de rugbyers, of je hebt de Amerikaanse voetbal of lacrosse. En het komt altijd op mij een beetje over alsof dat een beetje de rijke luiskinderen zijn. Ja, ja, het komt inderdaad ook overwaaien uit Amerika. Maar het heeft hier wel echt een heel. Uh, een hele andere uitstraling. Het is echt een harde, rauwe sport. En er is niks elitairs aan. Maar, maar hoe hard is het? Harder dan je denkt. Je komt zelden zonder blauwe plekken van het veld af. Ja! Ja! Nice! Je hebt twee sticks hier. En uh, ze zien er totaal anders uit. Nou, niet totaal anders, maar er zit wel echt een verschil in. Nou, de ene stick is een damestick, De andere is een herenstick. De damestik is eigenlijk veel platter. Je hebt een, uh, een aluminium stick van nou, wat zou het zijn? iets meer dan een meter. Daarbovenop zit de head met een netje erin. En daarin vang je en gooi je de bal. En de damestik is veel ondieper. Dat komt omdat de, de dameslacrosse is een veel tactischere sport. Uh, van de herenstick is het mandje een stuk dieper. Omdat het eigenlijk een veel lompere sport is waarbij je ook lichamelijk contact mag hebben. En dus je bal beter moet kunnen beschermen. Mannenlacrosse lijkt eigenlijk meer op een soort van rugby, een merken voetbal. Uh, daarbij mag je ook echt checken, dus iemand raken of slaan met je stick. En bij dameslacrosse mag je alleen op de stick zelf slaan om de bal eruit te laten vallen. Oké, okay, want je, je hebt het dus over een, een het, een mandje, een touwtje, een dingetje. Ik vind het een beetje lijken op een visnetje. Ja, ja als je snel kijkt of als je het niet kent, dan uh, kan je het inderdaad... Uh, of het kwallenvangnetje wordt ook nog wel eens genoemd, vlinderscheppen. Naast een stick, wat heb je dan nog meer nodig voordat je het veld op kan gaan... en gewoon in de wedstrijd uh, kan gaan spelen? Nou, in ieder geval verplicht is een bitje. Uh, wat je veel ziet wat dames hebben, is een soort uh, beschermmasker voor hun ogen... van ijzeren dunne tralietjes... Uh, ja, dat zorgt er eigenlijk voor dat je zonder blauw oog of gebroken neus uh, van het veld komt, dat risico loop je wel. Hoe hard gooien je hiermee dan? Of is het slaan? Nee, het is wel echt gooien. Vrouwen tussen de 60 70 minimaal kilometer per uur. En mannen gooien toch als het een beetje meezit richting de 100 kilometer per uur. En is dus de bedoeling dat je die vangt? In dit netje? Ja. Oké. Okay. Um, gooi jij hem maar naar mij? Oké? Okay. Dan vang ik... Niet te hard, hè? Het gaat hard. Oké, okay, zal ik hem teruggooien dan? Oké, okay, ik heb hem nu dus in, in, het, in het netje liggen. En die moet je... Maar, heel, ik doe dit ook met één hand. Totaal niet handig, maar hier ga ik, oké? Okay? Lacrossebal kan een snelheid dus krijgen van 100 km per uur. Geen wonder dus dat er wel eens wat blessures optreden. Wat zijn eigenlijk de ergste blessures op het sportpark? Nou, ik heb één blessure die ik heel vaak heb gehad. Dus dat is ook gelijk mijn meest gruwelijke blessure. En dat is het inscheuren van mijn enkelbanden. Vijf keer is dat gebeurd dus. En ik ben nu aan het revalideren van de... 50 keer? Uh, nou ja, die blessure ben ik net vanaf. af, als is en uh, ja, die komt bij mij uh, door bekkenonstabiliteit en uh, door overbelasting. Oh, ik heb wel een mooie blessure. Ik heb een uh, voorste kruisband uh, gescheurd bij een wedstrijd. En dat gebeurt als jij uh, de bal wil vangen en hem dan ook kan gooien en dan weg wil lopen, maar je knop in het veld blijft staan, dus je hebt jouw been omdraait En dan hoor je een knal en dan val je op de grond en dan is hij gescheurd. Een gebroken arm. Ik uh, ben toen gevallen over mijn tegenstander en heb toen mijn arm op twee plaatsen gebroken. En toen heb ik negen weken in het gezeten. Ik was tijdens het rekken, uh, na de weekend lacrosse, toen uh, was ik mijn schouder aan het, uh, uit de kom aan het krijgen. Daarbij. En daarna is hij binnen drie maanden is hij nog tien keer uit de kom gegaan. Waardoor ik het rest van het jaar niet kon sporten en nu weer de, een van de eerste trainingen is. Oh ik heb gelukkig nooit echt zo'n last gehad van de zures, maar. Ik kan me wel herinneren dat ik ooit een keer mee heb gedaan aan het Omroep Voetbaltoernooi. En toen moest ik ook in de nacht weer een programma presenteren en echt, ik kon niet meer lopen. Zo ontzettend veel spierpijn. Ferdinand, Ferdinand en voetbal. Schrikkelijk, doe ik nooit meer, doe ik nooit meer. Misschien volgend jaar. Ferdinand, goedemorgen. Goedemorgen Luc met Ferdinand Hassenbux op deze vroege zondagochtend. We schrijven 23 september 2012. Een week die weer achter ons ligt, de week van de Hoedenparade. We hebben het over Prinsjesdag. Een week van de wisseling van de wacht in Politiek Den Haag. De leden van de Tweede Kamer, de oude leden dan, die vertrokken, de nieuwe werden geïnstalleerd. Het was de week van de Champions League en Europa League, waar drie Nederlandse clubs act de Prezant gaven. De week waar de AFC Ajax zonder een knikker in de tas terugkeerde uit Dortmund na een 0-1 nederlaag tegen Borussia. De week waar Twente en PSV in de Europa League aan de bak moesten, Twente speelde gelijk 2-2. PSV daarentegen was de droefheid op zich. In een dramatisch duel verloor PSV met 2-0. En Luc, het was de week waar Wouter Bos en Henk Kamp werden benoemd tot informateur... En dit allemaal met betrekking tot de standkoming van een nieuw kabinet. We gaan over tot de orde van de dag. Ja, we zijn dan het formeren geslagen. Maar laten wij het gaan hebben over voetbal, Ferdinand. Dat is een stuk leuker en een stuk gezelliger om over te praten. Jazeker. Tenminste, uh, dat hoopte ik. Uh, voor, uh, voordat het, uh, nou ja, zomaar uh, woensdag, dinsdag, woensdag was ongeveer. Want we hebben toch in Europa toch wel echt wat punten laten liggen hoor. Als Nederlandse club zijnde. Um, we hebben zeker punten laten liggen, heel in het kort hoor. Kijk, als je kijkt naar Ajax, ja, Ajax die, die, die speelt een soort van realistisch voetbal. Uh, ze hebben een, een hele goede ploeg hoor, alleen in die slotfase gaat iets fout. En dan kan je nakarten en napraten van wat ging er fout, hoe of wat. Maar in zo'n uh, een, een fase uh, moet alles uh, achter dichtgespijkerd worden. Frank moet dat aangeven, joh. en als die bal komt dan maar het stadion uit. Er waren nog vier minuten te gaan en dan gaat het mis. Maar goed, uh, alles kan nog goed komen. PSV, die was dramatisch. Slecht, ja, heel slecht en meer niet. En dikke week geleden joh, hadden ze die uitgeleider hier in de Domstad. En dan heb je in feite nog drie dagen om die zaak goed op de rails te, slet, uh, te zetten. Dus niet. En dan is het donderdag en dan is het bijna vier keer niets. Advocaat die uh, moet, moet later vandaag. Het kan niet anders. Kijk, er is vorig seizoen ontzettend veel geld ingepompt. Nu in feite weer. Naging ja. is gehaald van Bommel is weer thuis. Ja, we moeten het allemaal uh, vanmiddag... Hoe, hoe kan dat nou, Ferdinand? Want, want uh, ik kan me nog herinneren, een paar weken geleden... toen bespraken wij even van, oké, okay, nou, de competitie gaat beginnen... en ja. de, volgens mij zei je ook van, nou, ik verwacht eigenlijk wel wat van PSV. Dat, uh, die, die hebben zoveel goede mensen gehaald. Dat kan eigenlijk niet anders. Dan het, dat, dat, dat kan er bijna niet fout gaan. Dan gaat het toch, toch wel redelijk fout nu, lijkt het te gaan. Kijk, het gaat op dit moment behoorlijk fout. En... Als je zo kijkt naar Dick, Dick Advocaat die probeert uh, uh, de rust uh, te vinden. Maar daar, uh, tegenover voert die man wat oorlogjes. Joh. Kijk, hij geeft mee. We moeten nou niet zeuren. Want met de kerst kan de balans worden opgemaakt. Kijk, ik geloof niet in die sprookjes, Luc. En mm. daar ben je te laat. En dan zit je er finaal naast. Uh, inderdaad, PSV heeft heel veel geïnvesteerd. Vorig seizoen ook. We hebben het een uh, aantal weken geleden gehad over. Ja, uh, het zit daar goed. Uh, Dick is gehaald. Uh, behoorlijk spelersmateriaal. Maar ik heb uh, zoetjes dan het gevoel dat het weer uh, helemaal fout kan gaan. Ja. Want vanmiddag vanmiddag is het o, oh, o, oh, o oh, cruciaal voor, uh, uh, voor Dick en zijn mannen. Vanmiddag moet hij. En nogmaals, heel veel geld in een ploeg pompen. Yo. Dat wil nog niet zeggen dat, dat, ja, dat het goed gaat lopen. En ja, dat verhaaltje van met de kerst gaan we de balans opmaken. en men, de, Hij doelt de media hoor, die moet nou niet lopen zeuren. Maar ik geloof er niet in joh. En ja. nogmaals, het is het is heel triest door. En ja, aan de andere kant, ik noem dan gelijk Twende. In die nationale competitie gaat het lekker, joh. Maar het Europese podium lukt, dat weten we. Dat is andere koek. Ja, maar nee. ze waren wel lekker op weg. Ze stonden gewoon 2-0 voor. Ze hadden gewoon die wedstrijd toch moeten winnen gewoon. Ze moesten zeker die wedstrijden naar zich toe getrokken hebben. Je staat met 2-0 uh, voor, daar worden fouten gemaakt. Dat geeft Steve McLaren ook toe. Maar ja, fouten op dit podium, dat kan je de kop kosten. Ja. En, uh, ik moet het nog zien hoor, nogmaals, hier in Nederland gaat het lekker. En de weg is nog lang, maar het Europese podium is een heel ander verhaal. Joh. En ja, dat, dat moeten we nog zien hoe ver deze drie clubs zullen komen. Joh. Nou, ik hoop toch dat, dat Twente nog wel, nog wel doorgaat, uiteindelijk. Want die hadden het ook wel een beetje verdiend. Ja, ik hoop dat PSV natuurlijk ook doorgaat. Ik hoop dat alle Nederlandse ploegen doorgaan. Maar ja, van Twente, die, dat. Nee, goed, het, het kan nog. Hè. Ik bedoel, het is nog niet, het is nog niet voorbij. Nee, het is, zeker, kijk, het is zeker nog niet voorbij, maar moet je goed luisteren, uh, we gaan richting uh, december toe en dan probeer ik ja, misschien iets naar voren te brengen. Ik, ik, ik denk dat je bijna dat je weer hetzelfde verhaal gaat krijgen als volgend jaar. Dan gaan we januari in, Ja, dan, dan, dan uh, laten we Ajax niet vergeten, hè. dat ja. hebben we gezien de afgelopen twee jaar, die gaan dan als een stoomtrein. En, uh, maar ja, het is, het is nog geen december, het is nog geen januari, er, moet, er kan nog van alles gebeuren. Joh. Laten we even de wedstrijden van gisteren en uh, vrijdag doornemen, Ferdinand. Ja, heel in het kort. Uh, Utrecht uh, die haalde weer uh, drie punten. Want uh, in de kerkraden vertrokken ze met die drie punten. Ze wonnen van Rona met 0-1. Gisteravond hadden we een PEC tegen Groningen: het werd 1-2. En EC weer op 2: 0-0. Die eindigde zoals het begon dus. Mm -hmm. We hadden Vitas, waar er heel veel van verwacht wordt tegen Herakles. Dat was het lang 0-1. Vitas kwam langs zij Eindstand 1-1. De Rooms-Katholieke combinatie tegen VVV. Daar werd het ook gelijk 1-1. Vanmiddag, heel vroeg op de middag in de residentie. Daar gaat Frank op bezoek en treft daar met zijn mannen Ado. We hebben in de Grootsvesten San Marco. Die komt daar op bezoek en treft jouw club, Luc. Mm -hmm. Twente. Yes. We hebben... In Breda, in het Radverlegstadion, NAC tegen AZ. En dan komt hij later op de middag om half vijf. Ronald Koeman in de lichtstad en daar ontmoet hij PSV, de Philips Sportverein, dik advocaat, en de zijne. Heel kort, Ferdinand, tot slot. Wat verwacht je van die laatste wedstrijd? Denk je dat PSV de tijd kan keren of, uh, of uh, uh, gaat fijn met de punten van door? Ik zei het eerder al in dit programma, PSV zal het tijd moeten keren. PSV moet vanmiddag daar komt Feyenoord naar de lichtstad toe... En gezien de uitspraken die Koeman de afgelopen dagen heeft gedaan. Men verwacht heel veel hoor, vanuit Rotterdam. Dat dit Feyenoord in staat moet zijn. Gezien de malaise waarin PSV nu verkeert. Dat Feyenoord, Ja, het zou redden daar. Maar goed, Luc. Voor ik ga afsluiten. Het is een, een, een, een wedstrijd op zich. Ik hoop op een mooie wedstrijd. De weerschoten zijn ons gezind. Dus ja, we kunnen vanmiddag alle kanten op. Ik durf de volgende uitspraak te, uh, te doen hoor, wat deze wedstrijd, maar ik zou ontzettend blij zijn als die punten terug gaan naar de maatschappij. Ja, dat kan me Absoluut. Ja, ik me voorstellen, jij bent vindt. dat snap ik, dat snap ik. Dankjewel Ferdinand, half vijf is de wedstrijd vanmiddag. Oké, okay, bedankt dat ik weer bij jullie in de uitzending moest zijn. Luc, wat jou betreft, uh, succes met de gezondheid, ja, want je bent verkouden, je heb ik ja. begrepen. Ja, dat klopt. Voor de redactie een mooie zondag en tot de volgende weekdag.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 So een nieuw liedje. En dat liedje heet Kenny. Leuke plaat. Ga je hier vast nog eens een keertje horen op Radio 1. En hij is ook nog eens vader geworden. Robbie Williams, je hoorde Something Beautiful. Start. Luk ik. We gaan even de wereld van de duistere roddels in. John Lennon, Bob Dylan en vele anderen gingen hem voor. Op 22 oktober brengt Jan Smit zijn biografie Het Geheim van de Smit uit. <laughs> Leuke titel. Maar willen mensen dat boek eigenlijk wel lezen? Jan Smit, ja. Ik heb, ik heb helemaal geen idee. Het is niet mijn ding, dus... Uh, of het wel of niet zou leven, ja... Ik durf het niet te zeggen, eerlijk gezegd. Waarom ik het niet zou lezen? Want Dat is het antwoord, ik zou het niet lezen. Ja, ik ben geen fan van Jan Smit, dus... Ja, waarom zou ik dat moeten lezen? Ik moet wel een beetje een persoon zijn waar ik... Ik hoef geen idol, ik hoef geen idol te zijn ofzo, maar... Ik moet hem wel heel interessant vinden. Dat is uh, bij hem nu dat echt het geval. Is. Van Jan Smit te zingen? maar ik ben sowieso geen Jan Smit-fan, dus ik zal hem sowieso niet lezen. Nee, nee. Autobiografie over Jan Smit. Dat lijkt me echt totaal oninteressant. Ik denk gewoon niet dat het weinig tot helemaal geen toevoeging heeft aan wat mij in Oké. Okay. Nou, ongeveer hetzelfde wat hij zegt, want ja, Jan Smit. Ja, hij is wel een leuke artiest en alles, maar wat hij in zijn leven heeft meegemaakt... is niet echt dat je denkt van wauw. <laughs> het is wel leuk, maar niet echt dat het iets toevoegt aan mijn leven. Nou, het lijkt me wel interessant. Ik uh, vind Jan Smit wel een leuke jongen. Hij kan goed zingen, maar uh, ja, hmm. ik ben er wel nieuwsgierig naar eigenlijk. Dat ze horen wordt het niet echt een enorme best, he? maar goed. Nog een paar mensen die het wel gaan kopen waarschijnlijk. Echte showbiz die hoor je hier in staat. Onze eigen roddelkoning, die neemt ze met je door. Jodie Bernal heeft blijvende gehoorschade opgelopen tijdens zijn sterren springenavontuur. Hij is zo hard van de duikplan gelaten dat zijn trommelvlies gescheurd is. Jodie vreest nu voor zijn zangcarrière. En ik hoop dat Gordon, Jordi van Loon en Monique Smit aan het volgende seizoen van het SBS-programma meedoen. Justin Bieber mag dan wel een popster zijn? Echt rock'n'roll is hij niet. De 18-jarige tienerhunk Hunk heeft in een contract vast laten leggen dat hij tot zijn 21ste geen druppel alcohol zou drinken. Natuurlijk geloven wij er geen reet van en weten wij dat Justin iedere avond aan het coma zuipen is. Dat koningin Beatrix niet de beste voorlezer van Nederland is, dat weten we wel. Nou. En daarom was het ook extra lullig dat Diederik Samsom van de Partij van de Arbeid afgelopen woensdag zijn roes lag uit te slapen bij het voorlezen van de troonreden. Bea schijnt hem de afloop een draai om zijn oren te hebben gegeven... en Rutte, die stond vanaf een paar meter afstand schaterend toe te kijken. Supertalent Paris hield het slingert een bijzondere uitspraak de wereld in. De hoogblonde nietskunder zegt dat alle homo's aids hebben... en daarom vindt ze hem walgelijk. De rest van de wereldbevolking is van mening dat Paris zelf walgelijk is. We wachten er al jaren op, maar nu gaat het eindelijk gebeuren. Monica Lewinsky doet een boekje open over haar relatie met Bill... I did not have sex with that woman, Clinton. Maar liefst 12 miljoen dollar krijgt dan hiervoor. En dat geld heeft ze hard nodig, want door al dat geneuk met de president... is ze nu al jaren werkloos. Er ja, gaat nu al een beetje gerucht op mijn Twitter van... wie zal toch onze roddel, uh, roddelkoning zijn? Wij zeggen het niet. moet geheim blijven. Je luistert naar Start. Het is 7 uh, minuten voor half 7. En deze plaat, die kun je eigenlijk niet gemist hebben hè, de afgelopen zomer. Een van de grootste hits van dit moment. Oh, ah, nu niet meer, oh, ah, het daalt een beetje, maar het blijft wel een leuk liedje. Zeker een van de grootste hits van afgelopen zomer. Of Monsters and Men hoor je nu oh, hier op Radio 1 instart. Dit is Little Talks. I don't walking around this old and empty house. So hold my hand, I walk with you, my dear. The stars creak as you sleep, it's keeping me awake.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 to show, uh, don't listen to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 Afmansten zijn little talk Start, ik. Goedemorgen, het is drie minuten voor half zeven. Je luistert naar Start hier op Radio 1. We gaan even kijken wat er allemaal trending topic is op Twitter. Hashtag haren nog steeds. Het Groningse dorpje werd met de grond gelijk gemaakt bijna... door duizenden jongeren na een openbare Facebook-uitnodiging. Relschoppers die zijn inmiddels weg. En de mensen die zoeken naar een schuldige. Ja, en schuldigen hebben zich ook al zelf gemeld... en die moeten waarschijnlijk gaan opdraaien voor de kosten. In Limburg gaat straks de laatste dag van het WK wielrennen van start. En dus is hashtag Limburg 2012 trending topic. Gisteren won Marianne Vos al de wegwedstrijd voor vrouwen... En wie weet wint er vandaag ook een Nederlander in Nederlander de wegwedstrijd voor mannen. Zou mooi zijn. Ja, het Stedelijk Museum in Amsterdam werd vandaag na de verbouwing heropend door de koningin. Hashtag stedelijk is dus trending topic. En mensen zeggen op Twitter gelukkig is morgen, of eigenlijk nu dus, het Stedelijk Museum in Amsterdam eindelijk weer open voor het publiek. Negen jaar is dat dicht geweest. Dan nog even de buienscan. Nou, dat is mazzel, want het uh, wordt eigenlijk wel een mooie dag als je zo kijkt. Zeker nu op dit moment, mocht je denken ik wil nog even droog naar buiten, het kan nu. Geen enkele plek in Nederland is bedekt onder een wolkendek. Kijk, kijk, bingo. Waar gaan we de komende week naar kijken op tv en misschien ook wel op je computerscherm? Normaal gesproken met Bart Harleman, maar deze week met Gerrit-Jan Kooijman. Gerrit-Jan, goeiemorgen. Goeiemorgen. Ja, mooie week achter de rug, hè, met Lady Gaga? Het was een, het was een goed weekje, ja. <laughs> Ik zag op je Twitter een goede foto van jou en Lady Gaga. Ja, ja Alsof jullie de beste vrienden waren. Nou ja, ik heb er al wel een paar keer ontmoet en ze herkenden me ook weer, dus het was, uh, dat was wel erg gaaf. Ja, ja, ja, ja jij werkt daar ook en je, jij komt al vaak bij die sterren dan over de vloer en zo. En uh, ja, dat is altijd wel mooi om te zien, mooi om te volgen via Twitter. Zo, zo af en toe, ja. ja het tv-seizoen is weer begonnen, geloof ik. Hè? Het, we, kunnen weer, we kunnen weer eindelijk uh, urenlang op de bank hangen en uh, niks doen dan alleen maar series kijken series kijken en series kijken. Ja, gelukkig wel. Het, is, uh, het was natuurlijk de zomer, dus het was een beetje, uh, een beetje karig. Maar nu uh, begint alles weer te lopen en ook in Nederland uh, gaan we weer... Uh... Weer verder, dus ik, ik ben heel erg blij. Ja, wat is het eerste programma waar we van jou per se naar moeten gaan kijken? Ja, ik tip toch Dallas. Dallas, de, ja. de, de, de remake is dat toch? De, nou ja, het is geen remake, want dat is het mooie ervan. Het is een soort van vervolg, twintig jaar later. Oké. Okay. Uh, ik was eerst heel sceptisch, want uh, uh, Melrose Place mislukte uh, 90210, was het eigenlijk niet wat het moest zijn. Uh, maar dit is toch wel eigenlijk precies wat het origineel ook zou moeten zijn. Oh, oké. Okay. Uh, daar was ik wel erg tevreden over. Het is, het is, het is af en toe wat campy, het is, maar het is, het is vol mysterie. En, ja, ze, ze, ze, ze doen het allemaal met elkaar, maar ze, ze, ze naaien elkaar ook op zakelijk gebied. En natuurlijk, JR zit er weer in. En is dat dan ook met de echte acteurs van vroeger, of dat niet? Ja, het is ook met de echte acteurs. En wat heel goed is, mocht je het origineel niet gezien hebben, het is allemaal heel goed te volgen. Uh, ik heb het origineel uh, ja, ooit ver weg een keer een herhaling gezien... Mm -hmm. En ken het alleen van mythische verhalen. dat er zo geweldig was. Uh, maar ik. ja, het is goed te volgen. Wat is dat toch? Dat, dat al dit soort programma's weer uh, populair worden. Want je hebt nu dan Dallas. En, maar je hebt hier in Nederland. Wordt er ook, is er ook een remake gemaakt van. Uh, van de Golden Girls. Een Nederlandse versie. Het lijkt wel alsof al die. Uh, jaren 80-series. of het allemaal weer terug gaat komen. Dat, ik denk omdat er nu een generatie is. die, dat, die de originele. net niet kent alleen van naam. Uh, en daardoor. Uh, oh. Ja, heb je die generatie die er benieuwd naar is en je hebt een generatie die het origineel gezien heeft. Mm -hmm. Dus die sowieso wel kijkt om te kijken of het net zo goed is of als herinnering aan die goede oude tijd die je zelf nog jong was. Dus het zijn eigenlijk twee dingen, twee soorten kijkers samen. Ja, ja dus, uh, dus uh, je, je, je boort gewoon een hele nieuwe doelgroep aan die allemaal weer kunnen gaan kijken naar jouw uh, uh, jou, uh, uh, programma. Ja, ja. Net vijf wordt het uitgezonden toch? Yes, net vijf centen uit op uh, volgens mij maandagavond. Uh, echt een aanradertje. Hoeveel mensen denk jij dat er uh, naar gaan kijken? Oeh, de afgelopen weken zaten denk ik rond het half miljoen. Dus oh. ik denk 530.000. 530.000 kijkers voor een Dallas op net 5. Heb je nog een tip? Yes. Ja, mijn andere tip is... Uh, uh, uh, iets wat voor mij een hele grote guilty pleasure is. Ik hou heel erg van mijn reality-shows. Ja. Uh, zondagavond... Vijf over elf is er even wakker geworden. Het is na Game of Thrones, dus uh, dat moet je sowieso natuurlijk zien. Maar my uh, of Big Fat Gypsy Weddings. Oh, dat is met die, uh, daar heb ik een stukje van gezien. Oh, dan moet je wel echt van reality series houden, GE. Ja, het is, het, is, het is een soort van leedvermaak, maar ook interessant. En het is echt het ergste van het ergste in reality shows. Weet je, je hebt al van die shows die een beetje. Uh, uh, met mensen zijn dat je denkt van oei, maar dit is, dit is eigenlijk gewoon heel lief, maar aan de andere kant zitten er zulke rare types in die zigeuners dat je echt denkt van wauw, ik heb het uh, wel eens in Engeland gezien waar het vandaan komt en het is, ja, het is gewoon een wereld apart die in één keer helemaal uh, hip en happening is op televisie en uh, er zijn meerdere programma's over op dit moment, mm -hmm. maar mijn Big Fat Gypsy Wedding is toch wel waar het allemaal mee begon en waar je gewoon met zo'n verbazing daar zit te kijken dat je op. Zo'n manier je huwelijk viert en dat er zoveel bij komt kijken in die subcultuur dat je denkt van wauw. En vind je het dan nooit uh, dat, dat je dan, want je hebt natuurlijk, als je, als je één aflevering hebt gezien, Kees eigenlijk allemaal wel, want ze zijn natuurlijk allemaal hetzelfde. Maar of is dat juist de kracht? Dat het, dat het altijd hetzelfde is. Het zijn elke keer andere types die net iets anders reageren op. Inderdaad, af en toe wel dezelfde, uh, dezelfde obstakels die er voorbij komen. Uh, en dat maakt het gewoon leuk. Ik, je weet dat ze tegen bepaalde dingen aanlopen. Dat bepaalde dingen nooit lopen zoals het hoort. Want anders is het geen leuk programma. Ja. Maar hoe elke week ze anders reageren... en uh, uh, hoe verschillend mensen soms kunnen zijn... maar aan de andere kant toch allemaal hetzelfde zijn in die subcultuur... dat maakt het uh, een mooi programma. Ja, het is eigenlijk gewoon National Geographic, vind ik. <laughs> Heel goed. My Big uh, Fat Gypsy Wedding. Vanavond dus op RTL 4 te zien. Vijf over elf. Yes. Of de mensen gaan kijken, denk jij? Nou, oh, dat zijn er lekker niet Ik denk dat het 230.000 wordt. Oh ja, en de rest ligt lekker in bed. De les gaat lekker, <risi> lekker slapen. Ja, of lijf. gaat iets downloaden? Dat kan natuurlijk ook. Heb je, heb je nog een goede downloadtip voor ons? Ja, ik heb een, een briljante downloadtip. De New Normal. Oh, wat is dat? De New Normal is een nieuwe communicatie van de maker van uh, Klee. Ja. Uh, over een homo-koppel in Los Angeles... wat een baby gaat maken bij een, een meisje wat ze leren kennen. Ja. Uh, ja, eigenlijk als je van Glee houdt of van een beetje scherper humor à la 30 Rock, het is iets scherper dan Glee, mm -hmm. is het iets waar je wel echt voor moet gaan zitten. Het is, uh, ja, het is grappig, het is het, vol hard. Uh, het is heel scherp, er zitten grapjes in over nu. Uh, Ellen Barkin zit erin, een oude actrice die eigenlijk een beetje doet wat in Glee door Sue Sylvester wordt gedaan, namelijk die bitchige oude rol <laughs> ja. Maar er zijn nu drie afleveringen geweest en ik heb alle drie afleveringen schaterlachend zitten bekijken. Oh. Dat is wel een upload tip van een serie die het ook zeker wel gaat halen het, het komende seizoen door, denk ik. Kijk aan. The New Normal, de download link staat nu op mijn eigen Twitter. Dat is twitter.com/luk. Dankjewel, GJ. En tot later. Doeg.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 singel van Mumford and Sons. En die hebben een nieuwe album. En het komt morgen uit en het gaat Babel heten. De winter staat weer voor de deur. En dat betekent dat we ook weer in een winterdip terecht gaan komen. Het is herfst sinds gisteren. En Feu die ging langs bij Ad Bergsma van het Fonds Psychische Gezondheid. En zorgt uit wat zijn winterdip nou precies is. Rijkswaterstaat adviseert om op sommige plaatsen niet harder dan 70 te rijden. Het strooizout verliest zijn effect bij temperaturen van onder de min 7 graden. Nou, Dat is dat je in het voorjaar en in de zomer dat je meer energie hebt... en dat je in de winter dat je energieniveau daalt en dat je je rot voelt. We hebben een ijskoude nacht achter de rug met minima van min 9 tot plaatsen zelfs min 11 graden. En bij een stevige oostenwind voelt het aan als min 10 tot min 15 graden. Vanmiddag wordt het min 4 tot min 5 graden. De wind blijft stevig waaien, de zon blijft volop schijnen, maar het wordt dus amper veel warmer. Nou, het is niet zozeer dat je dat bij jezelf, uh, van jezelf weet, maar je kan, als je naar onderzoek kijkt... dan zie je dat mensen met een winterdepressie zich ook echt anders gedragen. Als je uh, een bordje gevaar ziet, dat zie je sneller. Met een winterdepressie, je ziet de negatieve dingen van de wereld vallen eerder op. Het treinverkeer leek vanochtend even goed op gang te komen... maar rond kwart voor negen waren er al storingen in een groot deel van het land... Vooral de Randstad en het Zuiden zijn getroffen. Nou, zijn er nog een paar kleine dingen waar we op kunnen letten in de winter... om, om te voorkomen dat we in een depressie raken? Ja, licht opzoeken. Uh, dus dat wil zeggen, op het moment dat het licht het helder is, is het buiten... ook echt naar buiten gaan en uh, gewoon rondkijken en lopen. Uh, licht opzoeken kan je ook door bij het raam te gaan zitten in je huis... in plaats van achteraf in een donker hoekje. Even mijn bureau verplaatsen. Zo, die staat nu mooi voor het raam. Zoals ik lekker voor het raam ben, kan ik gewoon uh, veel licht opvangen. En dat is hartstikke goed. Buiten bewegen een half uur per dag uh, is een goed idee. Zo, even rekken. Strekken. Ja, half uur Buiten sporten, bewegen, dat uh, uur dag, uh, is een goed idee. Voelt natuurlijk hartstikke goed. Ja, volgens mij, zo, ben ik. Uh, Klaar voor de winter? En lichte dingen eten. Een van de dingen die opvalt bij een winterdepressie is dat mensen de neiging krijgen om veel koolhydraten te eten. Dus veel pasta, zeg maar, veel te snacken en dikker te worden. En dat ze meer moeite hebben om hun eten te controleren. En juist van die volheid door je weer slaperig, krijg je minder energie. Ja, dus en lichte, lichte gezonde lichte dingen blijven eten. En een van eet de eet dingen die opvalt bij een winterdepressie is dat mensen de neiging krijgen om veel koolhydraten te eten, dus veel uh, pasta's zeg maar, veel te snacken en dikker te worden, en dat ze meer moeite hebben om hun eten te controleren. En, en juist van die volheid door je weer slaperig, krijg je minder energie. Uh, dus lichte, gezonde dingen blijven eten, dat scheelt ook. Nou jongens, sterkte met de winterdepressie. Moet wel goed komen toch? Ik heb nooit last van winterdips. Sterker nog, ik vind de winter eigenlijk al wel mooi. Ook als de herfst zo gaat beginnen en zo en die blaadjes naar beneden komen dwarrelen. knap ik altijd wel van op. Behalve mijn gezondheid dan, maar psychisch wel. Dit is Smokey Robinson. Dan start hier op Radio 1. Het is kwart voor zeven op zondag 23 september 2012. Start. Luk een Onbeleefd personeel. Felle lichten, kleiden, kledingmaten, lange rijen. Een op de drie Britse vrouwen houdt gewoon niet van shoppen. Het stereotype beeld van vrouwen met aan elke arm drie tassen... dat gaat in Engeland dus niet op voor iedereen. Maar hoe is dat hier in Nederland? Ja, we zijn zeker aan het shoppen. We zijn in een uh, drukke winkelstraat, maar shoppen jullie graag? Ja. Ja, maar ga je er dan ook echt op uit... of doe je het alleen als je het echt nodig hebt? Uh, in principe alleen als ik het echt nodig heb. Oh nee, daar hebben we net over nagedacht. We hebben echt een tijdschema en we, doen nu echt, we hebben een plan gemaakt. Nou, ik heb eigenlijk niet echt nodig, maar gewoon even kijken. Jij? Je ja, ook. Ja. Niet zo'n typische vrouw die geniet van de winkels. Nee, nee, nee. Ik uh, vind shoppen leuk, maar ik moet wel echt wat kopen. Nee, niet echt. We vinden het ook leuk een hele dag gewoon Amsterdam zijn. Niet uh, per se alleen het shoppen. Nou, zij is wel meer van het shoppen ja, en ik word meegesleept. Ja. <laughs> Oké, okay, maar, de, maar je, ga, jullie shoppen als je het nodig hebt? Of ga je er echt gewoon om het shoppen shoppen? Nee, als we iets nodig hebben. Oké. Okay. Allebei. Het is leuk en we hebben het nodig. Wat ben je vandaag aan het doen? Shoppen. <laughs> Uiteindelijk toch weer shoppen, hè? Ze houden er toch wel een beetje van, maar mannen ook hoor. Wij Nederlanders houden gewoon van winkelen. Maar zijn die winkels eigenlijk wel klantvriendelijk en kun je kont wel keren in een pashokje, sta je niet eindeloos in rijen? Veut David van BNN University, die ging op onderzoek uit met mystery shoppers Arjan en Isabel. Ik stel me bij mystery shoppers ervoor dat je jezelf ook als je die winkel dan doorloopt een beetje een detective voelt. Is het, is het ook echt spannend als je daar uh, aan het werk gaat? Nee, want als je dat doet, dan gaat het misschien opvallen. Oké, okay, nu ben jij een vrouw. Ben jij een typische... Hou je ook echt van shoppen? Ga je er graag op uit? Uh, de... ja, ja, ik hou wel van shoppen, ja. Dus we gaan het vandaag even uitproberen in de grote winkelstraat in Amsterdam. Jij gaat zo uh, een bekende kledingwinkel in. En ik uh, ben heel benieuwd wat eruit gaat komen. Uh, veel succes. Wij gaan ons verdekte opstellen. Oké, okay, dankjewel. Tot zo. Isabel is nu binnen. Waar uh, let zij allemaal op? Nou, waar ze straks op gaat letten is uh, hoe ze aangesproken wordt door medewerkers... Hoe het advies wordt gegeven en ook of het advies inhoudelijk goed is. Daarnaast gaat ze een gesprekje aan over productinformatie bijvoorbeeld. Maar ze gaat ook kijken of het pashokje netjes is. Of de verlichting dus een beetje klantvriendelijk is. Ja, Dat het, het ziet er best wel chaotisch uit over buiten. Denk je, hoe zou jij dit beoordelen als je het zo ziet? Nou, het is vrouwenkleding. Ja. Ik weet niet wat zij als chaotisch ervaren. Isabel, je bent weer terug. En het eerste wat je zegt is dus ik heb niks gekocht, veel te druk. Ja, nee, de, ja het was te druk uh, bij de kassa's. En uh, als je dan bijvoorbeeld bedenkt van oh, ik wil eigenlijk een accessoire hebben. Ja, dus als je wat nodig hebt, dan moet je steeds trap op trap af. En uh, omdat het best wel klein is, omdat het natuurlijk een, uh, ja, een Amsterdamse pandje is. Yeah. Dus dan is het allemaal heel erg uh, allemaal bij elkaar. Dus dan uh, ja, wordt het heen en weer trappen lopen. Ja. Dus als je bijvoorbeeld naar de herenafdeling moet, dan moet je echt vier trappen omhoog. En dat soort dingen. Ja. Dus dat is, uh, ja, dat is wel een beetje... Dus als jij van die drie Engelse vrouwen, als jij die ene was die niet van shoppen houdt en je was hier geweest? Ja, die was volgens mij gillend weggelopen. Ja? ja? Zullen we er nog een gaan proberen? Ja, is goed. Geen schoenen gekocht? Nee, geen schoenen gekocht. Dat lijkt me heel lastig als vrouw. Ja, want je, je gaat er toch wel heel vanuit dat je toch een paar schoenen kan kopen. Ja, ja. Maar uh, nee, nee, het heeft me niet overgehaald om, uh, om mijn schoenen te kopen. Nee, want nee. wij zaten mee te spieken en het zag er op zich wel uh, uh, gezellig uit binnen. Ja, dat wel. Alleen uh, het ontbreekt aan interesse in de klant. Ja? Daar, daar ontbreekt het aan. Uh, zelfs als, als ik bijvoorbeeld, ik was bezig met het passen van een schoenen. En op het moment dat je dan die nieuwe schoenen aan hebt, dan verwacht je dat je een soort van reactie krijgt om juist. Om juist uh, ja, die aandacht te krijgen van... goh, die schoenen zijn wel leuk of, uh, of niet. Of, nou ja, in, in ieder geval een, een reactie. Ja, en die kreeg je dus niet. Zullen we er nog eentje proberen dan? Want het is niet echt hoopvol. <laughs> nou, de laatste, ik had de hoop al opgegeven, maar je hebt een tasje mee. Ja, ik heb, ik heb gewoon een tasje mee. Ja. Ja, ik heb wat gekocht. Vertel. Nou. Wat heb je? Uh, uh, ik heb uh, douchejaal voor uh, de droge huid. Yeah. Want uh, ik uh, had dus aangegeven dat ik last had van uh, droge huid. en dat ik uh, steeds maar niet de goede douchejaal kon vinden. En uh, nou, ze heeft me wat uh, producten aangeboden en uh, laten testen. En uh, ja, het was een heel goed advies. Yeah. Dus uh, ze heeft me helemaal enthousiast gemaakt. En uh, ik heb een aankoop gedaan. Een bindend shopadvies om mij af te sluiten? Een bindend shopadvies? Uh, ja toch wel blijven proberen, want eh, er zitten wel goede winkels tussen, hè? waar er ook leuk advies gegeven wordt. Er is nog hoop. Er is zeker nog hoop. days in a row. Afgelopen week was het de laatste dag van Gerdy Verbeet, de Kamervoorzitter. En bij BNN ja, hadden we eigenlijk wel een goede band met Gerdy Verbeet. Ze kwam wel eens langs bij onze programma's. En sowieso is het gewoon... Het is gewoon een aardige vrouw. Gewoon een, een lieve, aardige vrouw was het altijd. En daarom vonden we het ook heel jammer dat ze wegging. En dus hebben we een vriendenboekje voor haar gemaakt. Mijn naam is Arie Slop, ik ben uh, fractievoorzitter van uh, de ChristenUnie in de Tweede Kamer. Mijn lievelingsboek op dit moment is uh, De Keukenmeideroman. En als ik aan GDVB denk, dan, uh, dan denk ik aan een hele warme, betrokken uh, vrouw... die uh, op een fantastische wijze in de afgelopen jaren inhoud heeft gegeven aan het voorzitterschap van de Tweede Kamer. Uh, ik wens haar uh, alle goeds toe en ik hoop dat we haar van tijd, tijd tot nog wel eens een keer zullen tegenkomen. Ik ben Alexander Pechtel, fractievoorzitter van D66. Mijn lievelingskleur is...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 Afgelopen week was de laatste dag van Gerdy Verbeet, kamervoorzitter van de Tweede Kamer. Dit was Start. Wij ontdekten vandaag het kleien niet werk tegen verslaving. Het BNN-logo, een hondje, een asbak, dit alles heb ik gekleid. Ik heb het ook de rest van de dag gewoon als stressballetje gebruikt... om me maar niet aan het roken te laten denken. Ik ben er eigenlijk helemaal klaar met ik. Je kreeg de tip om vanavond naar My Big Fat Gypsy Wedding te kijken. Onze tv-deskundige GJ is daar echt dol op. Maar My Big Fat Gypsy Wedding is toch wel waar het allemaal mee begon... en waar je gewoon met zo'n verbazing naar zit te kijken... dat je op zo'n manier je huwelijk viert... en dat er zoveel bij komt kijken in die subcultuur... dat je denkt van wauw. Ja, en we kwamen erachter dat net als één op de drie Engelse vrouwen... ook Nederlandse vrouwen en mannen ook trouwens... echt niet allemaal van shoppen houden. Nee, nee, nee. Uh, ik vind shoppen leuk, maar ik moet wel echt wat kopen. Nou, zij is wel meer van het shoppen ja, en ik word meegesleept. Ja. Tot zover start zometeen. Dit is de zondag. Kiva Alouche nog even wat aantekeningen te maken, hè. Daarbij, waar ga je het over hebben? Ja, nee, ik ga praten met een, met een actrice, Katinka Woudenberg. Uh, niet zo vreemd dat ze actrice is, want ze komt uit een familie... waar er uh, uh, meer acteurs rondlopen, neef, uh, een neef en haar vader, haar neef... Uh, um, Hey, ik zit even te kijken waar dat nou staat. Maar. Ja, Woudenberg. Ja, de naam voor, ja. Helmert. Ja, en haar I vader Dick Woudenberg. Um, uh, een actrice die uh, een stuk heeft geschreven, Narcissus Over een beladen familiegeschiedenis. Want haar opa um, Hendrik Jan Woudenberg was een vooraanstaand NSB'er. haar vader Dick die zat tijdens de oorlog op zo'n elite school. Maar uh, Adolf Hitler gaat door de boeiend verhaal in ieder ja, geval. Ja, zeker, door. zeker. Zometeen na 7 uur in Dit is de Zondag hier op Radio 1. Dankjewel. Ja. Veel plezier daarbij. En uh, veel succes ook trouwens. Een heftig gesprek aan het geworden natuurlijk. Hè. Dat kan zomaar gebeuren. Tot zover Start. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe Start. Tot dan.